Goed, goed. Uitstekend. Thuis ook alles goed? Met je moeder en je vader en de kinderen? Ja, alles in welvarende staat. Ik ben blij dat je zo vroeg hier bent, neef. Ik wilde vroeg eten en dan een rijtoer maken naar een boerderij... die ik gekocht heb in Altnaarden. Oh, dat is gezellig, tante. Met dit weer brood het een prachtige tocht te worden door het gooi. Ja, maar eerst moet jij mij zekere relaties verklaren... die mij heel erg ongerust hebben gemaakt. Uh, Dan gaan wij voor de tafel zorgen. Ga je mee, Henriën? Uh, uh, ja, ja, dat is goed. Uh, ik, ik, uh, ik begrijp wat u bedoelt, tante. En ik wil u ook graag die verklaring geven... Maar vertelt u mij eerst eens van die zilveren suikerstrooien. Suzanne schreef me daar iets over. Oh, die is terecht. We hebben een man die iedere week het zilver kon poetsen... en die had hem om onverklaarbare redenen in de keuken bij de pannen gezet. Oh. Ferdinand, dat verklaart verklaard... Uh, nee, nee, nee, tante, maar het was wel een coïncidentie. Maar wat nu die relaties betreft... Uh, in de eerste plaats heb ik pas later gehoord... dat die meneer Weerglas niemand anders was dan Zwarte Piet... Heeft de man mij een stuk van zijn leven verteld dat het niet al te mooi was. Maar hij stond op het punt om naar het buitenland te vertrekken. En ik kreeg de indruk dat hij oprecht van plan was... ...zijn verwerpelijke levenswandel op te geven. Ik minder er goed aan te doen. Niet te oordelen, maar hem die redelijke kans te geven. Ja, ja, ja. Maar je hebt geld van hem in ontvangst genomen. Dat bestemd was voor een derde, tante. Het was bedoeld als delging van een schuld. Ja, het, het is een delicate kwestie, waarin ik niet gerechtig ben om namen te noemen. Als ik u zeg dat ik het als een christenplicht beschouwde de man te willen te zijn, hoop ik dat u dat als verklaring wilt aanvaarden, tante. Ja. Ja, als jij dat zegt. En inmiddels heb ik van verschillende kanten vernomen dat de man mij niet heeft voorgelogen. Hij is te al over en het geld is inderdaad op de goede plek terechtgekomen. Te nou, goed, neef. Dan ben ik gerustgesteld. Dank u wel. Je begrijpt dat ik het een vreemde situatie vond. Die ja. struikrover, dat geld samen met die zilveren suikers. Zilver, zilver, natuurlijk, strooier. tante, natuurlijk. Daarom heb ik mij ook gehaast om u te komen vertellen hoe de vork werkelijk in de steel zat. Goed, goed, goed, goed. De zaak is dan opgehelderd. Ja, ja. nou, dan praten we er niet meer over. En dan gaan we nou gauw eten en dan direct met het rijtuig naar het gooi. ...is het toch een prachtig landschap, tante. Als je daar die wilgaande slootkant ziet... ...met een barcoeie in de wei... ...een molentje... ...en aan de horizon een silhouet van een kerkje... ...maar... Ah, kan het dan niet. Maar ik blijf het mooi vinden. Nou, Ferdinand, maar je zult daar in Italië... ...toch nog wel andere landschappen hebben gezien. He, Toscane, heb ik me laten vertellen... ...moet heel erg mooi zijn. Oh, zeker, tante, zeker. Ik heb geen spijt van mijn reis, in tegendeel. Prachtige ervaring geweest. Ja, maar het is natuurlijk ook het gevoel van weer thuis te zijn dat je alles zo mooi vindt, Ferdinand. Eh? Ik voor mij, ik zou dolgraag eens op reis willen. En jij, Henriette? Oh ja, reizen zou ik ook wel willen. Maar toch niet altijd? Oh nee, altijd natuurlijk niet. Maar ik zou toch wel veel van de wereld willen zien. Niet alleen landschappen, maar ook hoe de mensen leven. Vreemde mensen ontmoeten. Het lijkt mij geweldig spannend. Het is boeiend, ja. En de winst is dat je in je eigen land de dingen wat betrekkelijker gaat zien. De levenswijze hier is niet meer zo zaligmakend. Mensen in andere landen leven anders. Ja. En ze zijn er ook gelukkig mee. Dat leer je wel. Maar... Maar wat? Nou ja, ik, ik vind dat als levensvervoeling kan het reizen toch niet dienen. Oh nee... Bij de wijze van een uitstapje kan het natuurlijk geweldig mooi zijn. Maar als levensvervulling, nee, dat zie ik ook heel anders. Hoe dan? Oh, euh, nou ja, er zijn een heleboel dingen. Maar ja, ik, ik dacht zo, je moet een doel in je leven hebben. Ja, ja, ja, ja. Dat vind ik ook. Als man kan het opbouwen van een carrière. Een, een behoorlijk mens worden die zijn nut heeft in de samenleving. Een doel zijn naar te streven. En als hij dan ook nog een vrouw heeft die hem daarin bijstaat, die dat samen met hem doet, dan geloof ik dat je allebei heel gelukkig kunt zijn. Oh ja, ja, dat geloof ik ook. Nou, ik hoop dan maar dat ik een man vind die voor zijn beroep veel moet reizen. En dat hij mij dan meeneemt. En dat wij samen alle reizende nuttige leden van de samenleving worden. Jullie worden wel erg filosofisch, kinderen. Oh. Ik zal me maar eens aan de werkelijkheid houden. Voorlopig reizen we niet verder dan Oud-Naarden. <laughs> en ik zou het vandaag niet willen ruilen voor een tocht door Toscane, tante. In zulk een verrukkelijk gezelschap. Ferdinand, nou, meneer Goud. Ja, ja, ja, stil maar. Ik zwijg al. Ja, mevrouw. Dag mevrouw, hoe vaart mevrouw. Welkom. Zo. Welkom mevrouw. Dag Marta, hoe gaat het ja, met je? Kom. Ken jij de beiden dames? Hey, hey. Dit is juffrouw Bleek hey, yeah. en juffrouw Huid. Dag Marta. Nou en meneer Huid, ken je misschien nog wel van vroeger? Zeker, zeker. Marta. Welkom allemaal. Dankjewel. Mag Marta. Kom je wel nu maar gauw binnen. Ik heb de koffieboel binnen man. Al klaar gezet Oh, maar, maar zouden we niet liever in de tuin koffie drinken? Het is zo prachtig weer Ja, ja, ja Leusjes, dat denken jullie ervan Oh, een goed idee Het ook goed Het een... is zo zelden dat je buiten ja, kunt zitten Heerlijk, heerlijk Wel, dan, zal ik de boel gaan halen? Gaat u maar vast in de tuin Is je zoon er niet, Magda? Och, mevrouw praat me er niet van Die zoon van me daar is een kruis Ik heb hem al in acht dagen niet gezien Wie weet waar die uithangt Oké, huh? uh, maar even naar de keuken de banken en de stoelen staan daar in de zak. Ik uh, help je even, Martha. Hey. Is het werkelijk uh, waar dat je zoon verdwenen is? Zo waar ik leef, meneer. Ik geloof dat hij het verstandig aan doet zich hier niet meer te vertonen. Oh. Want het is bij de justitie bekend dat hij behoort tot de bende van zwarte Piet. En als we hem te pakken krijgen, zal hij de dans van de ladder niet ontspringen. Ach, oh, meneer Houk. U weet niet wat ik van die jongen te lijn heb gehad. Heb nooit willen deugen En naar de mij heb het niet gelegen. Ik heb hem altijd een goede voor gehouden. Oh, het is een kruis en dat is het. <coughs> maar ja, ook, u hebt toch niet aan uw tamper gezegd... dat u hier onder laatste geslapen hebt. En van de mensen die u hier hebt ontmoet? Oh, natuurlijk niet, Maarten, natuurlijk niet. Maar eh, hoe kende jij die mensen? Hoe oh, ik ze ken? Ja. Maar is nogal duidelijk... Heb ik de jonker niet aan mijn eigen borst gevoeld? En toen de kaptein zelf nog op Slaveland woonde, was het toen niet bij mij aan huis dat hij altijd met Keetje Reefsel kwam spreken. En zou ik hem dan niet kennen? Maar, maar kom, ik, ik moet de koffie buiten brengen. Jij ook met je mis. Hé, hey, wat is dat? Wat, wat doe jij hier? Meneer, ah. zal je dus zond blijven? Ik heb nog geen handgift gehad. Nog geen handgift? En waar is je negotie dan? Ach, negosie. Was ik maar zo gelukkig dat ik een klein beetje negotie had. Een vrouw met zeven kinderen, dat kan wat aan. Dat eet wat op. En dat geld dat je van de jonge meneer Blaak hebt gekregen, is dat al op? Geld van de jonge Blaak? heb ik geld van de jonge Blaak gekregen. Ja, gezond zou je blijven. om de gangen van fatsoenlijke jonge meisjes na te gaan. Fatsoenlijke jonge meisjes, fatsoenlijke jonge meisjes. Een, een boodschap is een boodschap. Oh. Als meneer Blaak tegen mij zegt... Simon, kijk jij eens waar de juffrouw blijft. En dan geen me de gulden. Nou, wat moet Simon dan doen? Moet Simon dan nee zeggen? Wat steekt er nog voor kwaad in als meneer Blaak weet waar de juffrouw woont? Of uh, is het dan de rest misschien geheim? Dat is het niet. Nou dan... En steek er een heleboel goed in als Simon zijn huis gewoon weer een paar dagen te eten kan geven. Maar niemand vraagt Simon heb je vandaag te eten. En betaalt Heinz je dan niet voor de boodschap die je vandaag doet? Schraal meneer Gauck, schraal. Zo'n schraal doen wat hij me betaalt. En wel leven kan ik niet. En van mij zal uw vader niet horen met wie u op de nabelschuit hebt gezeten. Je vertelt mij nou wat je niet verzwijgen kunt. Alleen vraag me af wat je hier komt doen. Er ja. valt hier toch niets te bespieden. Is hier trouwens geen publieke grond En als tante hoort dat je op haar erf bent Zou ze je wel eens door de koetier kunnen laten verwijderen Ach, Moet ik u nou vertellen wie ik hier zoek meneer Huik Het is toch uw hele lachbare heer vader Zelf die het gelast heeft hm. Simon is er geen dief die wat weg wil nemen Nou ik geloof dat je vergeef zijn moeite doet Maak er maar gauw dat je Nou ja. Want als iemand je hier ziet Zou je niet zo vriendelijk ontvangen worden Ik nee, dan, dat die massa Zo. Ja, zelf. Wel, daar is Ferdinand eindelijk. Wat heb je toch al die tijd uitgevoerd? Ik dacht dat je Martha was gaan helpen, maar je komt met lege handen terug. Ik heb dus een poes naar Rome gestuurd, maar toen ze terugkwam, zei ze nog met jou. Dan was die poes slimmer dan ik. Ik ben ook naar Rome geweest, maar met jou kan ik nog steeds niet. Als poes mag je dan niet veel waard zijn, maar als cavalier ook niet. Santje laat ons van ons lot op. En dat nog wel in een tijd dat het in het struikgewas ritselt van de rovers. Maar ja, aan jou zouden we ook niet veel hebben. Want je bent nogal goede maatjes met de bende. Kom, kom, Santje, laat dat nu maar. Dat zijn al grappen waar ik niet zo van hou. Mm -hmm. Ferdinand heeft het me allemaal uitgelegd en laten we er nu verder maar over zwijgen. Ja, nou zie je, Henriette, hoe ik door mijn zuster behandeld word. Ah. Ik ben er zeker van dat jij veel liever voor je broer zou zijn als je er een had. Mm. Hoe weet je dat ik zo lief ben? Dat hoef je niet eens te vragen. Mm, nou, dan moet je maar eens aan Lodewijk vragen hoe lief hij me vindt. Geloof maar dat wij elkaar ook in de haren zitten. Oh, maar van Lodewijk heb je geen plezier. Die wordt kwaad als je hem plaagt en dan is er geen aardigheid aan. Nee, dat moet ik van Ferdinand zeggen. Hij neemt het altijd nogal goed op. Oh, dat is nou het beste wat je in lange tijd tegen me gezegd hebt. Oh, Daarvoor moet ik je omhelzen. Oh, mm. Mijn dus uit. Gebruik je mond en niet je handen. Ja, maar ik wil juist mijn mond gebruiken om je eens hartelijk op beide wangen te kussen. Klaar, klaar, leef het kut. Hoe je dat dan, oh, Zie je niet hoe ik mishandel? handen zit Ik niet mij niet mee. Je bent mannen. Te oh. Nou, Houdt u me dan toch? Ik ben zo erg geplaagd. Was zich liep, nechtig. Ja, nou, als dat zo is, dan vind ik dat, ik dat ik in het algemeen veel te weinig geplaagd word. Oh. Nou, meneer, het zich nogal wat. Dan ging je het eindelijk te merken, Henriette. Ja, hoezo? Was Henriette dan tot nu toe een andere mening toegedaan? Henriette is veel te goedhartig om van iemand wie dan ook een kwade mening ja, te hebben. Ja, ja, ja, ja, ja. En jij doet je uiterste best om haar van die goedhartigheid te genezen. Ja. Ja, kom, kom kinderen, laat dat katjespul nu maar. Als iedereen zijn koffie op heeft, dan moesten we maar eens een wandeling gaan maken. Ja, ja dat is een goed idee. Ja, heerlijk, heerlijk. Kom mee Henriette. we gaan mij vooruit. Als wij zulke slechte meningen over hem hebben... dan denk ik dat hij het gezelschap van tante verkiest. Ja, ik geloof ook dus dat het maar beter is. Meneer Huik is vandaag zo ondernemend. Oh, niet ondernemender dan gewoon. Ja, gedoeven. ja, ja, zwijg nou maar. De complimenten liggen weer op het puntje van de tong. <tolkens> Kom mee hoor je. <tolkens> tante, die Marta... was die vroeger niet tuinvrouw op heizicht? Ja, ja, tot de dood van haar man. Ja, ja. En toen heeft ze een poosje in het dorp gewoond. Maar toen ik deze hoeve kocht, heb ik haar daarop gezet. Maar heeft ze niet eerst bij kapitein Reefseil gewoond? Dat geloof ik niet, nee. Maar het is wel mogelijk, want toen ik met je oom Van Bente trouwde... was zij al of hij zich. Mm. Waarom vraag je dat? Och nee, dat weet ik zelf niet. Er speelde mij iets door het hoofd van die Reefseils. De moeder van Henriette Blaak was een reefseil, bedoelde je dat? Oh, dat wist ik niet. Maar was er ook niet nog een zuster? Ja, zeker. Keetje zij. Oh. Oh, ze waren allebei moois. De ene was blond en de andere een brunette. Jeetje de blonde trouwde met Hendrik Blaak. Maar hmm. oh, de goede man heeft er niet veel plezier van gehad. Ze stierf in het Kraamnet. En uh, Keetje, ja. Die heeft het niet zo best laten liggen. Die is er van doorgegaan met de baron van Wins. Hmm. Oh, dat is in die dagen een fameuze geschiedenis geweest. Mochten ze niet trouwen? Ze had, geloof ik, weinig of niet. En hij had ook niet meer dan een gage als luitenant bij de marine. En bovendien was hij rooms. Ja. Maar hij wist haar te bepraten en trok met haar het land uit. Ach, de familie zou wel weer bijgedraaid zijn, maar hij was deserteur en dat was veel erger. Mm -hmm. Later is hij in Spaanse dienst gegaan en een groot heer geworden. Nu is hij geloof ik dood, of, of weg. Het fijne weet ik er niet van. In alle gevallen is hij in ongenade gevallen. Dat schijnt wel zeker. Zo zo. Ja. Oh ja, nou, het was een pijnlijke geschiedenis, hoor. Ik had laatst werk genoeg om van balen te beletten door te slaan toen ik tegenover Blaak en Henriette over dat onderwerp begon. Ja, maar wat heeft dat kind tenslotte met de folies naar Tante te maken Ja. Waar?